like that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 Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. Het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM. Met, met nu U. de herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 Deze groep uh, Rowan Hersen, ja, voor ik doorheen ga praten. Rowan Hersen was afgelopen donderdag ook te bewonderen bij de vrienden van Oomstel. Wij gaan in de sfeer komen met kwestie van, van geduld. Kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag dat heel Holland levensloopt. Oh, ik heb niet al zo lange leven gewaakt. Vandaag, nu komen en op de nacht. Op alles waar ik woon, maar waar ik of de vroeg of te later mee. We wachten op succes en op die mooie dag. daar in de zon en in de zeilboerlijn. Ried wat ik weer hebben rond mijn gevier. Maar ernauw toe heb ik ook niet meer gemeerd. Het is een kwestie van gedurende. Ik heb toch dat ik in me al dat geef. En met een fietsgezicht zou ik niet lijken. Dan loop ik door mijn Maastricht. Daar de mensen, denken ik, ken dat gezicht. Dan loop ik over meer ja. nog gerend. Door het in beroemde, ik ben herkend. Hey! Het is een kwestie van geest. Stay locked in all Ja, jullie kunnen er wel over zingen, maar dat gaat echt niet lukken hier, hoor. Nee. nee. Wij in zo doen er in ieder geval niet aan mee. Wat we hier in een keer Limburgs willen, Dat zou je toch maar meemaken, hè? Gewoon. Hier is Anouk. ook. zaterdagmiddag maken we er een blokje van Nederlandse artiesten van als eerste hoor je dus uh, Rowan Hersen en het is een kwestie van geduld Daarachteraan achteraan de nieuwe single van Anouk. nou we hebben nog een Nederlandse groep voor je klaarstaan de Donjots en die kent ze niet ook zij hebben trouwens opgetreden tijdens de vrienden van Amsterdam en uh, toen zongen ze ook dit nummer tell it all about boys <telling> She's driving! Die pesten en saren vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Life. Life. Life. Dit is 20 jaar, Z.F.M. for now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 Dat waren de Doobie Brothers op de Zalvoorts Radio met Taking It to the Streets. Nou, ik heb wel even zien in het feestje. Gaat vanavond uiteraard weer losbarsten in de diverse etablissementen in Zalvoort. Om het zo maar even mooi te zeggen, de Disco Classics Party. Hier is de single van de Tramps.